Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Volender zijn onder politiebegeleiding op weg naar de plaats Cuguta... in het noorden van Colombia. Daar zouden ze rond deze tijd aankomen... waarna ze zullen worden ondervraagd en medisch onderzocht. Vanochtend werden de twee na vijf dagen vrijgelaten... door de guerrillabeweging beweging ELN... Bolt en Vollender hebben veel moeten lopen in het gebied waar ze werden ontvoerd... maar ze zeggen dat ze goed zijn behandeld en dat ze in goede gezondheid zijn. Wanneer Bolt en Vollender naar Nederland komen is nog niet bekend. Zo'n 300 actievoerders hebben een kolenoverslagbedrijf... in de Amsterdamse haven geblokkeerd. De actiegroep Code Rood protesteert daarmee tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. De actievoerders hebben hekken doorgeknipt om het terrein op te komen... Het bedrijf heeft uit voorzorg een aantal machines stilgelegd. De politie zegt dat de actiegroep illegaal op het terrein is... maar grijpt nog niet in omdat de sfeer rustig is. Mediahuis, de nieuwe Belgische eigenaar van de Telegraaf Mediagroep, wil af van weblog Geen Stijl en filmpjesite Dumpert. We zijn geen moraalridders, maar de twee platforms gaan grenzen over... zegt de topman van Mediahuis in de Volkskrant. Hij wil zich concentreren op professionele journalistiek.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 Het weer in het hele land lichte regen, maar later vanmiddag wordt het in het noorden weer droog, met ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 20. Morgen droger, met soms zon bij 17 tot 23 graden. Dit was het NLF. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht en Nieuwegein drie kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Naar verwachting is de weg om twee uur vanmiddag vrij. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door werkzaamheden tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer zeven kilometer file. Dan de A15 Rotterdam Europoort tussen Benelux en de Tunnel twee kilometer. Het staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A27 Utrecht-Gorkum twee kilometer bij Knopend Evendingen door een kapotte vrachtwagen.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 ik weet niet of u lekker aan de koffie bent of dat u aan een glas water bent. Misschien wel een hele fles, want de afgelopen dagen is het echt vies, vreselijk warm. Ik, uh, ja, ik denk dat u er meer problemen mee hebt als ik, maar ja, een airco doet uitkomst, maar anders is het niet echt prettig als je met dit weer uh, Muziek, daarvoor zitten we natuurlijk aan uw radio gekluisterd. De volgende artiest is Johnny Lyon. Veroniem van John van, van Leeuwarden, moet ik zeggen. John van Leeuwarden, geboren in Den Haag op 4 juli 1941. Was een Nederlandse zang. Is hij nog steeds een acteur? En sinds de jaren 80 woont hij in daar en doet hij het rustig aan. In 1959 vormde hij met een aantal schoolvrienden de band Johnny and his Jewels. Later omgedoopt in de Jumping Jewels. Deze groep geformateerd. Uh, Geformeerd aan het voorbeeld van de commerciële rocker Cliff Richard... scoorde 1961 nummer 21 met Wills en was daarna tot 1950, uh, 1965 nog zeer succesvol in Nederland. En een later uh, verliet uh, Van Leeuwarden de groep om als solo zanger door te gaan. En zo groot zit, zo'n fietje, op het Zweedse nummer Vrokken Vrakken. De tekst geschreven door Gerrit en uh, Braber, een door zijn vriendinnen en zakenpartner...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 All Koude nachten, ze moest je vaak een vellen. Dan parevelde zij in gedachten, de wind. Van Heintje met mama. Ik wil een paardje. En daarvoor Ad van Horn met zijn naam was Aagje. Zandvoort uit Zandvoort met Nieuwtradio onderweg. De spelbrekers was in 1945 opgericht Nederlandse zangduo. Bestaande uit Theo Rekers en Hugo Kok. En de heren braken die hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek, waar ze te werk gesteld waren. in 1956 braken ze door. Dat moest ik zeggen met het liedje Oh, wat ben je mooi. En in 1962 werden ze uitgezonden uit het Eurovisie Songfestival met liedje Katinka. Dat kreeg op het Songfestival geen enkele punt, maar werd wel een hele grote hit in Nederland. En u hoort hem nu. De Spelbrekers met Katinka. Elke morgen om half tegen komen wij Katinka tegen rode muts en blonde lok.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 Katinka Kijk nou eens een keertje om stiekem kus over je schouder Je ma ziet het koud niet dus komt Kleine koeketje Katinka Ben je verlegen misschien We willen zo graag Nog je even Een glimp van je wim dus je zien La la la la la Lekkerste muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. met de oude gitarist en daarvoor de Salverer... met de fijnste dans met jou. En ook nog natuurlijk het uh, nummer uit het Eurovisie Zomfestival... wat geen enkele punt kreeg. De spelbrekers met uh, Katinka. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud Hollandse muziek. Onderweg zo meteen Vader Abraham... Corrie Konings komt er namelijk eens, Jonkers en de Joffers met twintig kleine vingertjes. Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein. En twintig tintjes, dat moet een veling zijn. Ik heb een wipneus, daarom lijkt ze precies op ma. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op ma.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 Steeds een extra kus als L'Opéra. Ja. Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein? En twintig teentjes, dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een dik daar daarom lijkt ze precies op ma. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa. Pa, pa, pa. pa, da, pa.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 Zijn de mensen gelijk en de te tevreden? daarin in dat klein. Dat was vader Abraham met het kleine café aan de haven. En daarvoor Corrie Konings met je moedertje. En de volgende dame is Jeannette van Zutphen. Geboren in Utrecht op 10 december 1949. En overleden in Utrecht al daar op 25 april 2005. Was een Nederlandse zangeres, Werd vanwege haar achtergrond in de bloemen. Het zingende bloemenmeisje, oftewel My Fair Lady genoemd. Haar hele familie was werkzaam in de bloemen. En ook van Zutfers vader had de bloemenzaak. Haar opa was de café uh, shant zanger en humorist Karel van Zutphen. En vanaf jonge leeftijd wilde ze zangeres worden en bleek ze ook nog eens talent te hebben. In 1962 won van Zutphen de eerste prijs in het programma De Oprechte Amateur. En in 1965 brak ze op uh, 15-jarige leeftijd door tijdens de marshall Talentjacht in Amsterdam. Waar ze won met het liedje Mijn Moeder is Jarig Vandaag. Het was tevens haar eerste sing. In augustus van datzelfde jaar deed ze mee aan het avro Nieuwe Oogst. Maar ze wisselt er op VNW met het liedje Ik heb een wonder gezien. En ze trad onder andere op in uh, Willeke en Willy Alberti-shows. De Corrie Brokken-shows. En het programma De Gulden Schot van uh, Loe van Burg was dat. En dan ook in de programma's voor Radio Nederland Wereldomroep. was het programma Thuis aan Boord. En de volgende nummer is... Van uh, Jeanette van Zutphen met Bonjour Mon Amour. Er wordt gebeld.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 Oh,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 Het ding 1950, naar de speeltuin 1951, gezongen toen door de zevenjarige jarige Leentje van Capelle. En het kinderkoren De Karrekieten, heeft u ook vaak genoeg gehoord in het programma. En nu hoort u het orkest zonder naam met het lied van de IJssel. Aan Doever van de IJssel staat een vierhuis. Kind secret sind die ein an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 Niet meer geteld. Het is avond. Maar mijn hart heeft duizend vragen. is het Ja, dat was muziek van Willy Alberti met Waar ben je? En daarvoor het orkest zonder naam met het lied van de IJssel. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Nog even snel het weer. Nou, we hebt het misschien al gemerkt. Uh, de dag is gestart met uh, sommige plekken zon... en sommige plekken is het een beetje bewolkt. De wolkenvelden breiden zich in de loop van de dag over het land uit. Dat is toch weer een klein beetje positief, denk ik. En misschien waarschijnlijk blijft het wel droog. De bewolking breekt... Waardoor de zon ook regelmatig tevoorschijn komt. En later vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten weer zonniger. En temperaturen vandaag op de war een graad of twintig. In de koffer Noord-Holland, Friesland en Groningen. 21 tot 25 graden. Dus het wordt weer een behoorlijk warme dag. En in het zuiden is het veel warmer. 28 graden in het midden en oosten. En 30 tot 32 graden in de zuidelijke provincies. Dus ik zou ook vandaag toch weer een beetje de schaduw opzoeken. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik wens u vast een heel fijn weekend. En uh, drink genoeg water. Want dat is belangrijk met, lang, uh, met dit warme weer. En misschien tot volgende week dinsdag. Ik laat u achter met Helga met... Bewaar je tranen maar voor later. Tot ziens. Bewaar je tranen maar voor later. Jij bent nog klein, maar straks word jij een vrouw. Bewaar je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 Waar je trap...